Twee uur Glieselot Thomassen met het NOS-journaal. De verdreven thaise president Taxin heeft gezegd dat hij naar zijn land terugkeert... maar dat hij wel wacht tot het juiste moment daar is. Taxin reageerde op de uitslagen van de parlementsverkiezingen. Nu meer dan de helft van de stemmen is geteld... is het duidelijk dat de regerende partij van premier Abhisit zwaar heeft verloren... en dat de partij van Taksin een meerderheid krijgt in het parlement. De zuster van Taxin heeft de partij geleid sinds hij uit Thailand is verdreven. Taksin werd in 2006 door het leger afgezet, maar heeft altijd een grote achterban gehouden. Zijn aanhangers, de zogeheten roodhemden, eisten vorig jaar bij maandenlange protesten het aftreden van Zit omdat hij onrechtmatig aan de macht zou zijn gekomen. Ook vinden veel Thai dat Zit te weinig heeft gedaan voor de armen. Bij de voor Thaïse begrippen ongekend heftige volksprotesten vielen ruim 90 doden. Het Syrische leger heeft tanks samengetrokken bij de toegangswegen naar de stad Hama, waar de inwoners afgelopen vrijdag massaal de straat op gingen om te demonstreren tegen president Assad. Inmiddels zijn al tientallen mensen aangehouden in en rond Hama. Ook in andere plaatsen in Syrië blijft het onrustig, maar vanwege de weinige westerse journalisten in het land komen er weinig details naar buiten.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 In Turkije zijn zo'n 40 mensen aangehouden in verband met een mogelijk onkoopschandaal in de voetbalwereld. Onder de mensen die zijn gearresteerd zijn de voorzitter en vicevoorzitter van de topclub Fenerbahçe. Verder zijn enkele Turkse topvoetballers aangehouden. Het weer in het zuidwesten flinke zonnige periode in het noordoosten bewolkt met kans op wat regen. Middagtemperatuur tussen 16 en 20 graden. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Bussum en Muiderslot, 5 kilometer file. Op de A2 Amsterdam richting Den Bosch... tussen Maase en Knopend Ouderijn, 6 kilometer. Dat komt door werk werkzaamheden tussen Knopend Ouderijn en Nieuwegein. Een idee voor iedereen die slimmer wil sparen. Sparen gaat veel beter als je een concreet doel voor ogen hebt.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 Hoe? Dat leest u op uwv.nl slash mogelijkheden. UWV. Werken aan perspectief. Goedemiddag, luisteraars. In Nederland, in oost en west op zee of waar ook ter wereld... Maar ik ben ook ontzettend blij dat die wielrenners niet zo kreunen. Echt vaak dat de toeschouwers uh, midden te weg stonden. En weer een valpartij. Ja, als ze midden voor je liggen, dan uh, is er niks meer te doen. Hè? Maar dit zijn kostbare seconden. Philippe Silbert, hij legt ze er allemaal op. De laatste aan meter, dat was uh, ongelooflijk. Ja. De strijd is ontbrand. Ik geniet van elk moment. Het trio: Lippens, Sebastian Timmerman, Steven Dalenbout, Aard Vierhouten, Dom van het Heck en Dione de Graaf. En de Goedemiddag, het is zondag 3 juli en dag 2 van de Tour de France. Radio Tour is er tot 6 uur vanavond. We zijn gisteren getuige geweest van een wat vreemde eerste etappe met veel valpartijen. Een van de gevolgen, de winnaar van vorig jaar, Alberto Contador, heeft een achterstand van 1 minuut 20 op andere grote namen. En vandaag moet hij het helemaal hebben van zijn ploeg Saxo Bank, want het is de dag van de ploegentijdrit. Straks om half drie gaat die ploeg als eerste van start and on the side ja, Gio Lippens, goedemiddag. Contador. goedemiddag. Eh, Contador, in een situatie die hij eigenlijk niet kent, hè? is hij getergd, denk je? Dat denk ik wel. En Bjarne Ries ook. En dat is een grote baas. Uh, die is toch wel wat anders gewend uh, met zijn ploeg. Uh, dat zijn toch altijd wel uh, ploegen die uh, echt volop meedoen in de strijd... om het algemeen klassement. Ja, en nu gaat het gewoon even heel slecht. Natuurlijk heeft dat alles te maken met die valpartij van gisteren... op 8 kilometer van de streep. Contador is zelf niet gevallen. Maar stond de uh, klem erachter, kon niet uh, verder trouwens. Er waren nogal wat rennen. Uh, ...als die hetzelfde probleem hadden. En uh, hij heeft geprobeerd om de schade beperkt te houden... ...maar vooraan hebben ze zo hard doorgereden... ...dat uh, Alberto Contador uh, flinke schade opliep uh, aan de finish. Want als we gewoon kijken naar het uh, algemeen uh, klassement... ...dan staat hij gewoon op 1 minuut en 20 seconden van uh, Philippe Gilbert. Net trouwens als uh, wat andere klassementsmannen, hoor. Uh, Christian van der Velden natuurlijk, Kreuziger, uh, Sanchez, Samuel Sanchez... ...ook een uh, Spanjaard die uh, gisteren achter die valpartij zat... En dat zijn allemaal mannen die op uh, revanche azen in deze ploegentijdrit. Het wordt een rare ploegentijdrit, het wordt een lastige ploegentijdrit. Het parcours leent zich er perfect voor, weinig bochten in het uh, parcours. Het is uh, vrijwel vlak af en toe een klein beetje glooiend, maar dat betekent dat het gas er stevig op uh, kan gaan dan. Maar uh, de wind is uh, flink gaan waaien en de ploegentijdrit is erg kort, 23 kilometer slechts. En dat betekent dat uh, er vooral uh, ja, met een heel hoog vermogen heel kort een Enorme prestatie moet worden geleverd door die ploegen. Het gebeurde allemaal in Les Hesseurs. We waren hier in 2005 met de Tour. Toen was het een etappe in lijn. En toen werd de Massa Sprint gewonnen door Tom Bonen. En als we even die ploegentijdritten van deze eeuw achter elkaar zetten. Vanaf 2000 dus. Dan is er zeven keer een ploegentijdrit gereden in de Tour. En de laatste vier van die ploegentijdritten werden allemaal gewonnen door de ploeg van Lance Armstrong. Nou, Armstrong zelf rijdt niet meer. Zijn ploeg Radio. Die komt wel in actie. Dat is toch ook wel een van de favorieten hier. Want dan kijken we natuurlijk naar Levi Leipheimer. Die daar de locomotief moet zijn. Maar verder hebben we natuurlijk een paar hele grote favorieten. HTC High Road is toch echt wel een ploeg die serieus meedoet. Leopard, de ploeg van Fabian Cancellara En natuurlijk de ploeg van de broertje Slek. Die zal hier heel hard gaan rijden. Carmen Cervelo. Het zijn allemaal een beetje de Engelstalige ploegen. Die hier hard over het parcours zullen gaan razen. Maar vlak ook de ploeg van... Philippe Gilbert niet uit. Omega Pharma Lotto. Want dat is toch wel een ploeg die in de Giro toch wel verrassend reed. Werd daar vierde in de ploegentijdrit. En die hebben het dit jaar best aardig gedaan. Rabobank, die als zesde start. Ja, dat is een ploeg die ook wel wat zou moeten kunnen laten zien met nog een paar erkende tijdrijders erbij. En van Van Vakenselij, om heel eerlijk te zijn, al die valpartijen van gisteren, daar verwacht ik vandaag weinig van. Ook veel andere sport in Radio Tour vandaag. Zo zijn de motoren van Assen naar het van Mugello verhuisd. En daar heeft Jasper Ibema in de punten gereden. Hij werd veertiende in de 125 cc. En nu zijn de grote machines aan de beurt. We horen ze op de achtergrond, heeft de winnaar van de TT, Ben Spies, de smaak te pakken, Hans van Lozenoord. Nou, dat had hij tijdens de training uh, in dit geval wel. Hij mocht van de voorste startrij vertrekken, Ben Spies. Ligt op dit moment uh, op de vijfde plek in de wedstrijd. Uh, we zitten in de vierde ronde van de MotoGP-wedstrijd. Aan de leiding gaat ja, wie anders dan Casey Stoner. Dat hadden we eigenlijk ook wel verwacht. Hij was tijdens de training ook het snelste. Vesterde toen een absoluut snelste ronde op dat prachtige circuit van Mugello. Waar het ondertussen 28 graden is. Nadat het tijdens de trainingen beroerd weer is geweest. Net als in Assen, zal ik maar zeggen. Ook hier in Toscane. Stoner aan de leiding. 1,7 seconde voorsprong op Gorgo Lorenzo, de titelverdediger. En daarachter, vlak daarachter rijdt Andrea Dovizioso. En daar weer achter Marco Simoncelli. Dat was de man die in Assen al in de eerste ronde ten val kwam. En toen Lorenzo in zijn ellende meesleepte buiten de baan. Dus Simoncelli vierde, Spies op de vijfde plek nu, Bautista in zesde positie en dan Colin Edwards, Hector Barbera en Valentino Rossi voor eigen publiek op de tiende plaats. Het is een hele lange wedstrijd nog te gaan, 19 ronden om precies te zijn en Lorenzo op de tweede plek komt heel zwaar onder druk van Dovicioso. Op weg met Radio Tour de France. Dimanche, 3 juillet. Deuxième étape. Contre la montre par équipe les Essars. Door. op 1 1977, Fleetwood Mac met Go Your Own Way. Om half vijf begint in Amstelveen de hockeyfinale om de Champions Trophy. Nederland tegen Zuid-Korea, tenminste. Dat dachten we, maar uh, er is iets veranderd. Misschien wel toen u lekker lag te slapen vannacht, want de <laughs> tegenstander is anders. Gerrit Groot, wat is er gebeurd? Ja, het is eigenlijk een ongelooflijk verhaal. De Nederlandse ploeg ging gisteren slapen natuurlijk ook... wetende en denkende dat Korea de tegenstander zou zijn... van de Champions League in de finale die om half vijf begint. Je hebt het net al aangegeven. En om half één werd dat ineens veranderd. Om half één bleek ineens naar allerlei toestanden... we gaan er even over praten zo met Johan Wakkie... lid van het organisatiecomité... tevens directeur van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond... om half één... Werd het veranderd en wordt Argentinië de tegenstander van Nederland straks in de finale? Ja, Johan, ik zei het al, een bizarre ontwikkeling. Wat is er allemaal precies gebeurd? Nou ja, we hebben een, een prachtig programma meegekregen. Hoe je tot de finale kan komen, dat hebben we allemaal meegekregen. Dat dat gisteren bekend zou zijn. Dat uh, Korea met gezien de resultaten en de doelsalden en de punten naar de finale zou gaan. En de Argentijnen hebben al eerder aangegeven dat ze het systeem niet eerlijk vonden. Maar dat was niet eens zozeer een juridische discussie als meer ment ja, moreel van dit kan toch niet. Maar blijkbaar hebben ze een jurist erbij gehaald die de regels nog eens een keer na heeft gelezen van de internationale federatie. En die heeft vastgesteld dat de FIH, die verantwoordelijk is voor dit toernooi, zijn eigen regels niet na heeft geleefd. Ja, en dan begint er een heel gedoe, want ja, daar hebben wij niet bij gezeten. <tus> Sorry, maar. We hebben wel ge, al vrij snel gehoord dat dit uh, jury of appeal uh, aan de gang ging. Dus uh, toen wij gisteravond bij elkaar zaten, merkten we wel dat er een, een kans was dat de Argentijnen gewoon gelijk zouden krijgen. Maar voor de Koreanen was het ingewikkeld. Uh, ze zijn niet zo heel goed in het Engels, dus er moest ook iemand bijkomen om hun weer te helpen om het al het Engels geloof ik, goed uit te leggen. Dus dat heeft wel geduurd en ja, uiteindelijk, uh, nou ja, ik was nog wakker om half één. Ik wou even weten, gaan we nou tegen Argentinië of niet? kwam dat bericht en uh, ja, het, het komt natuurlijk heel slecht over dat je dat dit nog kan gebeuren. Ja, Het is toch ongelooflijk dat een, dat een sport zijn eigen regels niet kent? Nou ja, er hoeven maar een paar mensen die regels te kennen... bij zo'n internationale organisatie en dan is er niks aan de hand. Kijk, De grootste fout die gemaakt is, los van het kennen van de regels... dat je voor het toernooi zorgt dat iedereen ook die regels heeft gelezen en kent. En dan weet ook iedereen, oké, okay, dat klopt ook. Maar ik denk dat iedereen toch een beetje verzuimd heeft... om door alles heen te lezen en ja, dan ontstaat er toch... Op het moment dat dat gebeurt, een beetje de schaamte denk ik ook bij de mensen zelf. Ja, dit hadden we echt beter moeten oplossen. Want de Argentijnen hebben gewoon gelijk. Ja, die hebben gelijk. Maar even terugkomend waarop iedereen uh, zich heeft gebaseerd dat Korea zich plaatste gisteren. Dat was een reglement dat, dat is al jaren bekend bij, uh, bij de internationale hockeytoernooien. Dat is gevolgd. Daar was iedereen het mee eens. De Argentijnse... Vrouwen gisteren na afloop, die zeiden ook naar de Koreanen, kwamen ze toe en zeiden gefeliciteerd. Ja, jullie hebben, het, jullie hebben het gered, Nederland in de finale tegen Korea. En je zegt dat er was een jurist bij. Is dat tegenwoordig nodig om een jurist mee te nemen naar een, naar een internationaal hockeytoernooi? Nou nee, dat denk ik niet. Maar wel op het moment dat je gaat twijfelen en toch je merkt dat het niet helemaal klopt. En dat hebben ze natuurlijk op een gegeven moment wel laten uitzoeken. Ja, die regels zijn überhaupt gewoon terug te vinden. Dus ik denk dat iemand zegt, kijk er nog eens even goed naar. Ik weet niet wanneer Argentijn dat gedaan. heeft ik denk de laatste dagen. Ja, dan krijg je die situatie. Maar ook de FVA had natuurlijk met hun juristen, die ze ook hebben, gewoon even moeten kijken, oh ja, dat klopt wel. Dus wij moeten dat terugtrekken. Maar... Dat gebeurde gewoon niet. Maar er is voor het toernooi dus niet, als ik jouw woorden begrijp... een, een stenseltje gekomen, een, een, een printje van de reglementen... zoals ze hier op het toernooi zouden gelden. Nou, ze hebben dit regeltje, dat dus bij gelijk eindigen in een finale pool dat dan ook de wedstrijden uit de eerste pool mee gaan tellen... de voorrondes gaan meetellen. Dat is een oud reglement, dat bestaat al jaren. Dat hebben ze ergens uit een archief moeten opduiken. Nou, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat ze gewoon zoals wij het nu kennen... zoals het gisteren gelopen, die regels zijn uitgelegd. Dus dat is wel helder geweest. Alleen, het waren de verkeerde regels, dat is één. En niemand heeft daarop gelet dat het anders zou zijn. En wat ik wel moet zeggen, de Champions Trophy zoals we hem nu spelen, die wordt voor het eerst zo gespeeld. Dus het was heel logisch geweest dat iedereen zei, klopt het dan ongeveer wat we hier nu aan het vertellen zijn? Ja, ik herhaal het maar. Dat hebben ze gewoon niet goed gedaan. Het was een beetje dom dus. Ja, zo mag je het wel doen, maar zeker in het Argentijnse uh, denken. Maar nou goed, het, weet je, het, is, het is zoals het is. Ik ben wel uh, blij dat ze de regels in ieder geval weer netjes hebben toegepast. Want daar gaat het ook over. Het is heel vervelend voor Korea, die vannacht ja, natuurlijk helemaal niet blij was wat hier gebeurde. Uh, ja, voor ons is het als organisatiecommissie helaas... wij gaan er niet over, we worden ermee geconfronteerd. Je kan je voorstellen dat ik vannacht een half uur dacht... nou, vind het niet zo ver verkeerd, goede finale. Ja. Maar jij had je ook kunnen voorstellen dat het de finale nederland argentinië was... en het Nederland-Korea werd. Kijk, dan kan ik zeggen, dan wordt mijn finale weer anders. Maar het publiek is misschien wel de winnaar... Want... Nederland-Argentinië is natuurlijk, ik heb het gisteren ook al gezegd, de droomfinale van deze Champions Trophy. De reprise, de herhaling van de finale van het wereldkampioenschap in Rosario november vorig jaar. Toen verloor Nederland en Nederland is vast van plan om dat nu recht te gaan zetten. Het publiek krijgt in ieder geval de droomfinale. Ja, absoluut. Ja, uh, Gerard mag ik nog heel even, want Johan Wakkie klinkt uh, heel vrolijk. Maar is het toch niet een enorme smet op de, op de organisatie van de Champions Trophy? Want het komt ook een beetje amateuristisch over. Ja, Johan. Er wordt net gevraagd, Johan. Je, je klinkt er erg vrolijk over. Uh, en dat moet je ook misschien wel doen. Ik heb al gezegd, het is een beetje dom. Het is natuurlijk oer en oer stom. Het is een, een smet, lijkt mij, toch wel op dit toernooi. Op de sport, op de hockeysport. Nou. Het is nooit goed dat dit gebeurt vlak voordat er een finale plaatsvindt. Daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, ja, Waarom ik er een beetje lucht over doe. Ik vind als je fout maakt en herstelt, dan is het ook zo. En die moet je het ook ook ruidelijk herkennen. Dat heeft de FFJ ook wel gedaan. En daar moet het dan maar bij blijven. Je moet het ook niet zo zwaarder gaan maken dan het nodig is. Dat ben ik zo, zo zit ik in het leven eigenlijk. Ja, ja, ja. Dat is Johan Wakkie, de directeur van de Ja, We kennen hem allemaal op die manier. Maar het is natuurlijk, ja, olie stom. Ontzettend dom. Nou goed, we houden er over op. Het is gewoon Nederland-Argentinië om half vijf. De Tour startte gisteren niet met een proloog, maar met een echte etappe. En er gebeurde genoeg. Steven Dalebout bespreekt het allemaal met Michael Bogert. Steven, het venijn zat hem in de staart, hè? Ja, dat kun je wel zeggen gisteren, ja. Uh, het was een vrij rustige etappe tot de, tot de laatste twintig kilometers. En tot, vooral tot die valpartij van uh, Iglinski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 Laurens Dam, die hield er uh, veel pijn aan over uh, en een grote wond ook. Michael Bogert, Laurens Dam twitterde daarna ook... People, please stay off the road. Um, maar was het nou de fout van die vrouw naast het parcours? Of kan het ook uh, de renner aan te rekenen zijn, zo'n valpartij? Nou ja, <laughs> als renner ga je er gewoon vanuit dat je vrij baan hebt. En uh, zover ik kon, uh, kon zien zat hij gewoon, uh, was hij gewoon op de weg en zat hij niet in het gras te rijden. Die vrouw stond in het gras en die, ja, die, die helde toch een beetje over met de, met de schouder en daar rijdt hij vol tegenaan. Ja. Dus ja, ik, wat, wat die jongens ook zeggen, het publiek springt meestal op het allerlaatste moment weg. En, ja, het, het, zeker in vlakke ritten en zeker waar heel veel publiek staat, het is zo opletten. Je moet als renner niet alleen op je, op je voorganger letten, maar je moet ook nog eens vooruitkijken... Naar het publiek. En wat nog het meest gevaarlijk is, is dat, uh, dat de mensen vaak met fotocamera's staan of uh, filmcamera's. Ja, en staan in, de afstand. Ja, ja. Ze kunnen absoluut niet geen afstand inschatten. Levensgevaarlijk. Ja. Uiteindelijk uh, won Gilbert, dus zoals uh, eigenlijk uh, aangekondigd. Ja. Ja. Hoeveel indruk maakte hij op jou? <laughs> ja, nou ja. Voor, uh, <laughs> het was niet verrassend voor mij natuurlijk ook. Hij maakte heel veel indruk. Ik bedoel, de manier waarop hij naar uh, Cancellara toe rijdt en uh, ja, hoe hij eroverheen. Uh, Dendert. Ja. Maar ook Evans maakte heel veel indruk. Want ik bedoel, die kwam toch ook nog redelijk terug. Dus ik denk dat Evans ook wel uh, redelijk in orde is. Maar ja, Schoubert heel de dag gewoon sproeg laten rijden. Het initiatief genomen. Uh, ja, gewoon uh, groot heerser op dit moment. Op de verjaardag van zijn vrouw. Dit was een cadeautje voor zijn vrouw. Nou, willen toeval dat later deze week in muur brittannië bretagne de aankomst daar, dat het zijn eigen verjaardag is. Nou ja, dat zal hij daar ook nog wel een keer dat uitpakken. Wel, ja. Ja. Ja. ja, maar daar, daar gaan toch misschien ook wat klasse zich uh, moeien. Want dat is toch wel. Die aankomst is toch wel een klein beetje lastiger als gisteren. Dan gaan ze toch echt binnenblad moeten rijden. Ja, precies. Um, en het andere verhaal van gisteren was dus inderdaad al die valpartijen. En uh, Contador die uh, veel uh, tijd verliest. Hij zei na afloop op Twitter: querer es poder. Uh, dat is Spaans voor uh, willen is uh, kunnen. Maar wat denk je, hoe hard komt die klap voor hem aan? Uh, die 1 minuut 14 achterstand die hij nu heeft? Uh, nou ja, het is 1 minuut 14. En, uh... De verwachting is dat hij vandaag ook nog, uh, nog wat aan zijn broek gaat krijgen. Dus ja, je, als je de tour moet nog echt beginnen en je, en je staat op twee minuten. Dan, dan denk ik toch dat hij, een, uh, dat hij toch niet heel lekker slaapt. <laughs> ik denk toch dat hij een klein probleempje heeft. Ja. Zeker uh, als, je, als je Leopard ziet rijden gisteren. Uh, ook heel uh, aanwezig in de koers. Dus ik denk dat de mannen heel goed in orde zijn. Ja, dan wordt het moeilijk. Maar ja, als komt er door de vorm heen van de Giro. Dan uh, kan het wel een hele spannende tour worden. Want dan gaat hij die tijd wel terugpakken.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 Dan again, you can't do anything about it. You cannot do it over again. Ja, en jij zegt dus ook, vandaag zal die zeker geen tijd winnen. Misschien nog wat verliezen, want dat saxo, die saxo ploeg is uh, wat, wat jou betreft, niet sterk genoeg? Niet sterk genoeg voor. Uh, misschien hebben ze in de breedte een oké okay ploeg voor in de berg. Maar ook daar ben ik een beetje benauwd voor. Maar de, hier uh, op zo'n snel parcours denk ik toch dat ze met een paar van die kleine mannetjes uh, toch problemen gaan hebben ten opzichte van de ploegen ja. die, die zich hier volledig op voor hebben bereikt. Ja. We zitten dus in Les César, de, de aankomstplaats van de tweede etappe was dat in 2005. Toen was het duidelijk geen ploegentijd, toen was het een, uh, een rit in lijn en Tom Bohnen won toen de sprint. Tom of Ruby McEwen, dat is de vraag. Tom Bohnen of Robby McEwen, dat wordt Tom Bohnen. Jawel, die wint uh, de etappe. Ja, en uh, vandaag is dus een heel andere discipline, die ploegentijd. Dat kun je uitleggen hoe zwaar dat is? Uh, ja, de, uit, ik kan het proberen uit te leggen, maar... Uh, uh, in principe als het heel goed draait en je bent heel goed, je bent een van de beste... Dan, nou ja, dan, dan is het ook afzien, want dan moet je gewoon langer op kop en harder op kop. Maar als de, de ploegtijd het goed draait, dan, dan kan het ook wel eens echt lekker zijn. Dan, dan doet het wel zeer, maar dan loopt dat gewoon. Maar als jij niet goed bent, ja, dan is iedere beurt die je doet... je kan niet zomaar gaan overslaan. Natuurlijk, er zijn wel jongens die dat doen. Je moet echt alles voor elkaar over hebben. Maar er zijn altijd uh, rotte appels binnen een ploeg. Of ja, in een goede ploeg niet. Want dan, dan, dan word je gewoon afgestraft. Maar... Uh, ja, het, het, het zwaarste vond ik altijd als je van kop komt en, en het moment dat je weer achteraan moet aansluiten en je, je wiel zeg maar om, om het wiel van je voorganger moet krommen om weer uh, dicht op zijn wiel te komen, dan ja, je zit, je komt je met maximale hartslag van kop af en je hebt heel eventjes, dus een paar seconden, dat je even op adem kan komen, maar dan moet je alweer gaan aanzetten om in het wiel te komen en dat vond ik altijd het vreselijkste moment. En zeker als er zijwind staat, dan is dat echt een, een hel. Je had het over rotte appels. Kun je die, die ploeg die hier rondrijdt analyseren? Zitten daar rot, rotte appels in of is het uh, negen keer goed? Dat weet ik niet of er rotte appels in zitten. Maar ik denk dat er wel een paar zwakke schuikers in gaan zitten. Ik denk niet dat uh, karate, karate, zeg maar, of karate, dat dat echt een, uh, een super tijdrijder is. Nee. Uh, of tijdrijder, puur zang voor, voor, voor een ploegentijdrit. Ik denk tot ten dam. Ook met de valptuin van gisteren. Maar ook uh, zijn stuurmans, kunsten kennende... Dat hij ook niet helemaal op zijn gemak gaat zijn vandaag. Uh, voor de rest denk ik, uh, een goede geest kan gewoon heel hard fietsen. Sanchez kan hard fietsen. Nierman is een hele stabiele factor. Uh, Boom en Chelinghi, uh, twee hardrijders, Busang. Ja. Dus ja. ik denk dat dat wel redelijk in elkaar steekt. Dat ze wel een goede tijd uit gaan hebben. En vakantielij, die zijn natuurlijk nieuw in de Tour. Hebben gisteren vijf man ten val gehad. Uh, die kunnen hier gewoon uit rijden. Die hoeven niks. Is dat, is dat... Ja, die gaan we niet bij de eerste tien zien. Nee. Is, uh... Die hebben rijders onder druk, denk je, vandaag? Ja, ik denk niet dat ze het hierop hebben staan. Kijk, ja. je wil allemaal je best doen. Want ja, het is ook een beetje lullig als je op 20 kilometer 3 minuten verliest. Dan sta je ook voor paal. Ja. Maar je moet wel... Uh, ja, van hun moeten we gewoon niet te veel verwachten. Die, uh, die kunnen beter weer in de volgende ritten zich uh, laten doen gelden. we zitten hier op de zone techniek. Dat is dus uh, de, de zone achter de finish waar al die technische wagens staan. En waar ook heel veel oude bekenden van jou voorbij komen lopen. Want je stond net met Rolf, Rolf Seurissen te ja. praten. Waar ging dat over? Uh, waarom ik mijn fiets niet bij had. Want dan <laughs> hadden we iedere ochtend samen de... De, de finale kunnen verkennen. Ja, hij zegt dat scheelt heel veel met commentaar geven. Ik had dat wel heel graag gewild. Maar helaas was het een beetje moeilijk voor mij. Omdat ik niet, niet uh, eigenlijk bij de uh, tv-ploeg van je ja. zit. Maar bij de avondetap uh, ja, eigenlijk. Maar, uh, hij zet zijn fiets net hier neer. Je kan hem zo meenemen volgens mij. Hij staat naast ons. Ja, ja, ja misschien dat ik hem roof. Dat, uh, daar zijn we goed in in Nederland. Dus dan, uh, <laughs> hoe heet het? Uh, misschien, uh, misschien neem ik hem mee. Oké. Okay. Michael, morgen zijn we er weer. Oké. Okay. Wij gaan uh, van Frankrijk naar Italië, naar het circuit van Mugello. Hoe is het met Casey Stoner daar? Hans van Lozenoord. Met Casey gaat het uh, uitstekend. Hij ligt nog steeds aan de leiding. Maar uh, zijn voorsprong van bijna drie seconden is de laatste vier, vijf ronden uh, gesmolten tot 1,9. En dat komt omdat Jorge Lorenzo uh, het tempo door zeer hoog opzet. Hij is zojuist Andrea Dovizioso gepasseerd. Hij heeft de tweede plaats dus weer overgenomen. And, uh, Dovizioso blijft wel vlakbij hem, dat moet gezegd worden. En daarachter rijdt Simon Celli en Ben Spears. Die zijn ook in duel. Dus twee keer een Yamaha in duel met een Honda. En dat maakt het allemaal toch wel heel spannend. En ja, dan is het uh, Valentino Rossi die op de zesde plek rijdt. Hij is zojuist Barbera, Bautista. Uh, dat duo is hij gepasseerd en ook Colin Edwards. Maar wie is ook van de partij... Dat is Dani Pedrosa, de man die door Simon Celli in Le Mans uh, in juni van de motor werd gereden. En ja, een vervelend incident, toch even een onaangenaam momentje tijdens de persconferentie vooraf aan deze wedstrijd. Want Pedrosa, die nog steeds een zeer pijnlijke sleutelbeenbreuk uh, heeft en uh, nog steeds echt niet genezen is daarvan, die weigerde de hand van Simon Celli. En ja, dat zijn toch momenten die je niet zo vaak uh, ziet in de sport. En, uh, maar goed, Pedrosa, hij rijdt wel, uh, heeft bijzonder veel pijn, hoopt in ieder geval wel punten te pakken en zijn ritme weer een klein beetje, raceritme weer een klein beetje terug te halen, waardoor hij in ieder geval een goed tweede deel van het seizoen kan rijden. Maar op dit moment is het stonen nog steeds aan de leiding voor Lorenzo en Dovicioso met nog negen ronden te gaan.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 Uit Nederland. Daisy Cools met Be Good. Het is half drie geweest. Tijd voor het nieuws met Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal.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 En in Turkije zijn zo'n 40 mensen aangehouden... in verband met een mogelijk omkoopschandaal in de voetbalwereld. En die mensen zijn, die zijn gearresteerd zijn de voorzitter... en de vicevoorzitter van de topclub Fenerbahce. En verder zijn enkele Turkse topvoetballers aangehouden. Tot over de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... staat een file tussen Bussum en Muiderslot, 4 kilometer lang. A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Maasen en Knopend Oude Rijn... 7 kilometer door wegwerkzaamheden. Ze zijn van start gegaan. Althans, ze één ploeg is weg. En dat is een ploeg die je niet zo snel zou verwachten als de eerste. Saxobank, Gio Lippens. Het is de ploeg van de toerwinnaar van afgelopen jaar. Alberto Contador. Ik kijk op zijn rug. Hij rijdt in het ene laatste wiel. Hij heeft zojuist een flinke beurt gereden op kop. En dan kun je toch ook wel zien dat Contador een van de betere tijdrijders is hier in het peloton. Hij zal veel werk zelf moeten verrichten hoor in deze ploeg. Hij heeft een prima ploeg meegenomen, dat zeker. Een paar sterke mannen erbij. Tossato, Seurse, Van Borg. Dat zijn toch Richie Poort niet te vergeten. Dat zijn toch allemaal renners die een prima tijdrit zouden moeten kunnen rijden. Nu kijk ik op de rug van Hernandez. Dat is de laatste man. Hij rijdt achter Richie Poort. En ze hebben natuurlijk een opzet gemaakt zoals de meeste ploegen dat zullen doen. Niet alle snelle rijders pal achter elkaar, want dan gaat het tempo een korte tijd flink omhoog. En op het moment dat dan de langzame rijders komen, dan zou het wel eens flink kunnen zakken. Nee, je moet regelmatig inhouden. Een sterke tijdrit een minder sterke tijdrijder, een sterke tijdrijder, een minder sterke tijdrijder... en ga zo maar door. Dat is een beetje de opzet. We zijn begonnen met de ploegentijdrit. Toch een raar gevoel om meteen te kijken naar eigenlijk wel de grote favoriet van dit jaar... die als eerste moet starten in deze ploegentijdrit. De Radio 1 Tour Top 100. Dit is uw keuze uit de 100 beste Franse hits. Nummer 97 is dat in onze radiotour top 100. We tellen af en uh, we komen bij nummer 1 uit op uh, de laatste zondag in de tour. Dit was uh, ja, Romeo en Juliette, een zeer succesvolle musical in Frankrijk. Uh, gebaseerd op het verhaal natuurlijk van William Shakespeare. De uh, musical is overigens ook een paar keer in Nederland uh, opgevoerd. In een vertaling van Johan Verminnen. Goed. Dat was even de muziek, want we gaan snel naar de MotoGP. Want Lorenzo was in de aanval... Heeft hij, uh, heeft hij iets bereikt, Hans van Lozenoord? Hij heeft heel veel bereikt, want dit is de muziek van de zware motoren. Gorgo Lorenzo heeft anderhalve ronde geleden de leiding overgenomen. Nieuw record van Casey Stoner. Stoner heeft waarschijnlijk wat problemen met zijn banden. De Dovizioso zit vlak achter hem, zijn teamgenoot op de derde plek. Die wilde voorlopig niet langs, maar Lorenzo gaat aan de leiding. En er zijn nog vier ronden te rijden op het circuit van Mugello. U weet het inmiddels, de ploegentijdrit is uh, terug in de Tour. Vorig jaar ontbrak hij. het jaar daarvoor was er wel één. 39 kilometer was die toen, gewonnen door Astana. Dat was toen een hele chaotische tijdrit met veel valpartijen. Dit jaar is uh, het parcours wat korter, 23 kilometer. Is dat prettig, Aard Vierhouten? Nou ja, het is wel 23 kilometer, voluit, voluit, voluit, vanaf de start. Je kunt, ja. niet, je kunt niet rustig beginnen, het is gewoon echt vanaf start... Rijden. En, en iedere seconde die je laat liggen, dat kan zelfs al in kilometer 1... die wil je niet laten liggen. Dus het is echt voluit starten en dan uh, tot 23 kilometer lang... en dan mag je weer ademhalen. Dit is voor veel mensen echt een beproeving, hè? Ja, absoluut. En, uh, het, het, het grote voordeel wel is de, de kortere afstand... vergeleken ja. met de uh, 40 kilometer. Je hebt een lekker band en dan willen ze nog wel eens twijfelen van... gaan we wachten, gaan we niet wachten? Zijn er afspraken gemaakt op wie wel, wie niet? En, mm -hmm. Dat gaat wel het verschil maken uiteindelijk of een ploeg doorrijdt. Met deze afstand kun je eigenlijk wel voorstellen... dat wie er ook lekker rijdt op de kopman na, ze rijden door. Er wordt niet meer gewacht. En die ene persoon, die ene renner moet het in zijn eentje doen. Mocht... Auw. Ja, dat gaat ook zeer doen. Dus die gaat een individuele tijd tegemoet. En dat zullen we vandaag wel een paar keer tegenkomen, denk ik. Ja. Maar voorlopig blijft het allemaal nog bij elkaar zitten. Hij uh, wordt heel vroeg in, in de tour gereden. Is dat... kan, het, kan het cruciaal zijn voor het klassement... Nou, het is vooral een, een, een, een, eigenlijk een eikpunt voor veel andere ploegen naar de klassementsrenners toe. Welke groep is echt goed op dit moment met alle helpers, knechten, kopmannen. Het hele complete setje wat rondrijdt, negen man van één ploeg. En welke ploeg heeft daar toch zijn zwakke schakels zitten. En daar, uh, daar is vandaag wel wat meer antwoord op te zeggen. Dat Gezien de tijd en de tijdrit en wie valt eraf en wie blijft er bij de tijd met zoveel is is een ploeg die met negen man over de meet komt. Of is er een ploeg met vijf man. Echt. Het minimum wat er eigenlijk over de finish moet komen voor de tijd. Dat, dat gaat vandaag allemaal een beetje duidelijk worden. Dus de, er is voor een hoop mensen ook wel uh, niet alleen de tijd... maar ook wat er gebeurt onderweg uh, bepalend. Ja, maar je kunt nu individueel ook heel goed zien... wie zich goed voelt en wie niet. Ja, ja de, zeker de, de, de kopmannen die kunnen wel heel duidelijk aanvoelen van... Hey, ik heb de juiste mannen met me mee naar deze Tour de France... Of een kleine twijfel krijgen bij, uh, bij een van zijn uh, companen. Dus dat is een beetje de vraag hoe dat uit gaat pakken. Maar uh, dat is het mooie van de ploegentijd. Dat is toch. Het lijkt als groep rijden. Maar het is toch individueel. Moet je wel zo goed zijn. om hier uh, ja, over de mee te komen bij, de, bij, bij jouw ploeg. en ja. dat je niet afvalt onderweg. Ja, we hoorden net Michael Bogert, die had het zelfs over rotte appels. Dat klinkt heel uh, vervelend. Ja. Uh, maar ik begrijp wel heel goed wat hij bedoelt. Uh, dat kan heel vervelend zijn als je ja. mensen in je ploeg hebt... die toch net niet die vorm hebben die ze nu nodig hebben. nee wat Je moet voorstellen, je rijdt met 55 tot 60 km per uur. Hè? De wegen zijn uh, tamelijk vlak. Het is licht glooiend. Het houdt ook in dat het ietsje omhoog gaat, maar dat het ook ietsje naar beneden gaat. En dan rijden ze, met omdat je met z'n negenen echt ombeurten aflost kom je tot echt enorme snelheden. En dan met 60 km per uur... en er zit er eentje tussen die zijn dag niet heeft... of net niet goed genoeg is... of nog niet helemaal lekker is op dit moment in de Tour... dan zakt het tempo naar 57. En dat irriteert de andere acht. Die irriteerde daar kapot aan. Hm. En eh, op een gegeven moment wordt ook zo'n jongen... gewoon aan de kant gezet. En dat is toch dat hij zegt... ga jij maar achteraan rijden. Want je, je, ons tempo stokt iedere keer op het moment dat jij op kop komt. en ja. dat, is, dat, is, ja, dat zijn de momenten die je niet wil hebben in een ploegentijdrit. Nee, nee maar alsjeblieft niet over... Dat. Nee, blijf gewoon achteraan hangen. Want je, je, elke keer zakt het tempo naar beneden. En degene die achter die persoon vandaan komt, die moet het tempo weer opschroeven. Dus die, dat vergt heel veel energie. Hoe gaat dat eigenlijk? Zit je dan ochtends. Ik bedoel, er wordt al eerder over gesproken, over zo'n ploegentijdrit... Maar zit je ochtends nog bij elkaar en, en worden dan de laatste dingen doorgenomen? Of uh, zegt de ploegleider: hoe voel jij je? Hoe voel jij je? Dan nee. passen we de tactiek nog aan. Het, het, het gevoel uh, moet goed zijn van iedereen. Er wordt niet gevraagd of je goed bent. Het is gewoon een kwestie van doen en ervoor gaan. En wat vooral heel erg doorgenomen wordt, is de volgorde. Mm. Uh, de bochten naar de start. En het is niet al te breed met de start. Dus daar wordt eventjes uh, goed op gelet. Dat, dat je goed weg bent, de eerste kilometer goed vlot verloopt. En dan is het gewoon een kwestie van uh, op die lange wegen voluit rijden. En... Uh, ja, er valt niet zoveel aan tactiek mee te Een kwestie van gaan. Ja. Dat doen ze in, uh, in Mugello ook, op het circuit van Mugello. Hans van Lozenoort, wie gaat daar winnen? Ja, Gorgo Lorenzo gaat winnen, daar ziet het wel naar uit. Hij heeft op dit moment een voorsprong van 1,2 seconden op de achtervolgers. De beide Honda-rijders, en dat zijn Casey Stoner en Andrea Dovizioso. En die zijn zojuist ook van positie gewisseld. Dovizioso is langs Stoner. En ja. Je kunt je afvragen of ze bij het Honda-fabrieksteam... of ze daar ook uh, van tevoren hebben afgesproken... of Stoner misschien wel voorrang moet krijgen. Want dat is de koploper in het wereldkampioenschap. En uh, Dovichosa staat toch wat verder naar achteren. Maar Lorenzo, hij rijdt een briljante wedstrijd. Dat moet gezegd worden, want het gaat hier niet alleen om de topsnelheid. De Yamaha is iets langzamer dan de Honda's. Het gaat hier om de wegligging. Het gaat hier om de verdeling van de krachten. En hoe stel je die motorfiets af dat hij zo min mogelijk bandenslijtage heeft. Want het is bijzonder zwaar hier. Het circuit van Mugello dat voorzien is van nieuw asfalt... Extra stroef, extra veel grip. Maar dat betekent ook een hogere bandenslijtage. We zitten in de allerlaatste ronde. Dovizioso probeert het aan te zetten. Hij ziet Lorenzo voor zich rijden. Maar het verschil is toch waarschijnlijk te groot. Lorenzo die eerder dit jaar de, de grote prijs... ...van Qatar heeft gewonnen en ook de Grand Prix van Frankrijk... ...maar daarna niet meer, de titelverdediger uit Spanje. Hij is bezig aan zijn laatste kilometer, komt nu de laatste bocht uit. Dat ziet ook wereldkampioen, voormalig kampioen Agostini. Die ziet Yamaha winnen hier. Lorenzo wint de grote prijs van Italië... ...en Dovizioso wordt tweede, Casey Stoner eindert op de derde plek... ...en dan pakken we nog even het duel om de vierde plaats mee. Het is Ben Spies, de winnaar van de TT, wordt hier vierde. Hij verslaat Marco Simoncelli en daarmee zijn de eerste vijf binnen. Dan is het nog even... Maar Valentino Rossi zal waarschijnlijk als zesde eindigen en daar komt hij inderdaad uit de laatste bocht. Valentino Rossi met de Ducati voor eigen publiek hij heeft toch een behoorlijke wedstrijd gereden. Veel spanning, een hele mooie Grand Prix hier van Italië over veertien dagen. De grote prijs van Duitsland op het circuit van de Zaksveren. Ze zijn. Net weg de ploeg, de ploeg. Vacansoleil, Rio De ploeg die zijn debuut maakte in deze ronde van Frankrijk met die twee ploegleiders onder andere Hilaire van der Schuren en Michel Cornelissen. Cornelissen nou als een kind zo blij dat hij erbij is. Hij maakte al een keer eerder een grote ronde mee, maar nu dit is toch voor hem echt het allermooiste. En hier gaat dan die ploeg te gaan van de ploeg, want uh, gisteren dus betrokken bij diverse valpartijen. Vijf van de negen coureurs van Vakance Soleil zijn toen gevallen. En heel toevallig of niet, het waren. ...waren alle vijf de buitenlanders. Want de vier Nederlanders die bleven allemaal keurig op hun fiets zitten. Nu zijn ze vertrokken voor hun ploegentijdrit. Aad zei het al, we moeten er niet al te veel van verwachten van Vacansolei ...in deze ploegentijdrit. In de Giro reden ze nou, nog niet eens zo slecht. Daar reden ze een negende plek, maar dat was natuurlijk ook met een andere ploeg. En kijk nu trouwens naar de ploeg van Alberto Contador. En die zijn nog maar met z'n achter. Het belangrijkste nieuws natuurlijk, gewoon Contador zit er gewoon bij. Maar ze zijn wel een Spanjaard kwijtgeraakt... Benjamin Noval, die is er afgegaan al heel erg vroeg in deze tijdrit. Hij kon het tempo niet meer bijbenen, want dat tempo is inderdaad een soort veredelde sprint. Eén lange sprint. De eerste tijd is inmiddels ook neergezet door Saxo Bank met 9 minuten en 13 seconden. Dan We weten de anderen in elk geval waar ze zich op moeten richten. Die tijd die staat op 9 kilometer. Ici Radio Tour de France. Hey, Mr. Noido. I missed know it all. I missed her with the master plan. You promised long ago, things will change. Are you Mr. I missed her, know it all. What's the plan? What's the plan? Are you Mr. I missed her, know it all. Yeah, yeah, yeah, yeah. State of the union, now you're dressed. The issue's now at hand.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 Mr. Know-it-all van Sherry-Anne. Het Radio 1 toerspel. En daar is de jorien, ja, Sandra. Michael Bogert aan de leiding in deze etappe. En daar is een klubberdee. Van Bon, gaat hij het winnen van Bon. Joop, de melk als winnaar. Ja! Yeah. <laughs> het is uh, ja, kwart voor drie geweest. En dat betekent deze weken tijd voor het toerspel. Gisteren pakte meneer Houteman 30 punten. En vandaag gaat Tom Schouten proberen daar overheen te komen, toch? Ik ga het proberen. Ja. Bent u een groot wielerliefhebber? Ja, dat, uh, dat kun je wel zeggen. Uh, dus iets wat, als het van kindervaan of al, al erin zit... Uh, zit dat kijken. dan in de genen? Of het in de genen zit, weet ik <laughs> niet. Is het zit niet in mijn familie of zo. Dat is bij mij, ik ben ik de enige thuis die dat uh, extra serieus uh, nou ja, de, de tour keek. Ik ben opgegroeid in Boksmeer. Nou ja, dan heb je het daags naar de tour, evenement. Ja. Dus ik zag al die sterren, al die helden de dag ervoor nog in Parijs staan... en een dag later stonden ze in Boeksmeer. Dus ja, dat was voor mij iets makers als kind. Ja, en hoe uitte die wielerliefde zich nog meer? Zat u zelf ook op de fiets? Nee, eigenlijk in die tijd helemaal niet. Ja, wel een beetje zo met kinderen in de buurt spelen... maar ik mm -hmm. heb nooit echt actief gewielrent of zo tegen andere sporten. Maar sinds jaar of tien doe ik zelf ook wel wat, uh, wat wielerang fietsen. Ik ga er af en toe een keer op uit, maar dat stelt verder niks voor. Nee, mag geen naam hebben? Nee. <laughs> rustig aan. Ja. Met vrienden rustig aan een stukje Gewoon fietsen. Rustig zo aan. zo ja. noemen we dat. Goed, um, we gaan uh, spelen. Ik zal nog even uitleggen. 90 seconden voor het beantwoorden van vijf uh, vragen. Ieder goed antwoord levert tien punten op. En als alle vijfde vragen goed zijn, dan uh, worden de seconden ook belangrijk. Want uh, de resterende seconden, die worden als bonus op die vijftig punten gerekend. Ja, dat is wel duidelijk, hè? Ja. Zullen we dan maar beginnen? Zullen we maar doen? Klaar voor? Ja. Dan gaat de tijd. Nu in. Voor welke ploeg rijdt uh, Ganes Brajkovic deze tour? Radiocheck. Vraag 2. Welke stad is na Parijs het vaakst etappeplaats van een tour-etappe geweest? Bordeaux. Vraag 3. Wie hoor je in het volgende fragment? Ik dacht, uh, ze pakken hem ook nog net, net terug weer. En ik heb echt gereden tot, tot de top en de kleur komt er nog bij. En ik kon Piet nog net mijn wieltje naar voren drukken. Ja, dat is echt, echt, echt prachtig. Pieter Wenning. Ja. Heel snel. Vraag nummer vier, dat is een multiple choice. Vraag, in welke plaats is de Tour nooit gestart? A, Amsterdam, B, Rotterdam, C, Den Haag, D, Utrecht. Den Haag. En vraag vijf, van alle Nederlanders, Joop Zoetemelk, de meeste dagen in het geel. Hoeveel dagen in totaal? 23. Stop de tijd. Dat vind ik altijd het mooiste om te zeggen. <laughs> uh, we gaan even snel kijken. U hebt er drie goed. Dat dacht ik al. Ja? Ja. Welke dacht u uh, Laat goed is te niet hebben? niet goed, want dan gokte ik maar, dat wist ik niet precies. Nee. En uh, die etappeplaats twijfel ik ook, misschien is het Utrecht wel. Nou, we gaan ze even, even doornemen op volgorde. Uh, Brajkovic rijdt inderdaad voor de radio-sjagploeg, die was goed. Bordeaux was ook goed. Uh, 80 keer in Bordeaux was het. Pieter Wening, had we ook goed, heel snel ook. De laatste Nederlandse etappenwinnaar overigens, 2005, naar Gerard Mer. Utrecht was inderdaad het goede ja, antwoord. Ja. Uh, ze proberen het nog wel altijd, hè, de Tour start naar Utrecht te halen. In totaal startte de Tour trouwens vijf keer in Nederland. Ook nog in Leiden en in Den Bosch. Uh, en het juiste antwoord op vraag 5, 22 dagen. Ah, net. Dus hij reed 22 dagen uh, reed hij in, uh, in uh, de gele trui. Ja, uh, die merkte ja. het geel het meest, namelijk 111 dagen. Dat geef ik u dan ook nog even mee. Uh, ik moet u zeggen, u hebt ook 30 punten, uh, maar die seconden zijn ook heel erg belangrijk. En u hebt het sneller gedaan dan meneer Houteman gisteren. Dus dat betekent dat u met. 30 punten, toch aan de leiding gaat. Voorlopig aan de leiding, moet ik erbij zeggen. Zaterdag maken we de weekwinnaar bekend. En op de laatste dag van de tour nemen de drie weekwinnaars het tegen elkaar op... hier in de studio. U hebt in ieder geval wel iets gewonnen, nu al. Namelijk drie boeken. De Lens Factor, de grote tourquiz en ga toch fietsen van Thomas Brown. Nou ja, en we wachten af tot zaterdag of het puntenaantal genoeg is... Hij trouwens ook nog een NOS-wielershirt gewonnen. Kijk, Kijk aan. Ja, nee, nou. dat was ik vergeten, maar dat is hartstikke belangrijk. Hartstikke mooi. Um, en nog even voor de mensen thuis. Mocht u mee willen doen en hier in de studio willen aanschuiven... dat kan ook nog. U kunt zich opgeven via toerspel.nos.nl. En uiteindelijk uh, ja, speelt iedereen mee voor de fietsklinik voor twee personen van Henk Lubberning. En wie wil dat nou niet? Dank u wel, Tom Schouten. Graag gedaan. <laughs> Hoe is het met de mannen van Pacan Soleil, Gio Lippens? We hebben inmiddels weer wat tussentijden gekregen. En van Casolei is van de drie ploegen die het 9-kilometerpunt gepasseerd hebben... bij Boulogne de derde ploeg. Want zij hebben een achterstand van 24 seconden op de tijd van Saxobank. De ploeg van Alberto Contador. Die zijn trouwens bezig met de laatste kilometers Zij zijn inmiddels al in de bebouwing van Les Essars gekomen. Alweer een mannetje kwijtgeraakt zijn nu nog met zijn zevene Hernandez. En dan zie ik ook dat Matteo Tossato toch wel wat problemen... heeft om daarbij te blijven. Hij zou dat toch wel moeten kunnen hoor. Hij zou toch moeten aansluiten. Maar het gaat er uiteraard om dat de eerste vijf mannen. dat die bij elkaar over de streep komen. Want de tijd van de vijfde man telt. En dan is het belangrijk voor die ploeg van Contador. dat de grote meester zelf er ook bij zit. De man die toch heel graag opnieuw die Tour de France zou willen winnen. nadat hij al oppermachtig was in de Giro. Daar komen ze aan. Kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Contador in het wiel van een ploegmaat. Kijken of hij er nog overheen gaat komen. Hoewel, het gaat hier niet om de gele trui. Want uh, daarvoor heeft hij een te grote achterstand uh, opgelopen in die etappe van gisteren. Daarvoor zal hij zeker niet genoeg uh, goed gaan maken op alle concurrentie. Dus Contador blijft voorlopig lekker in het wiel verscholen zitten. En uh, komt hier uh, keurig met uh, vier andere mannen nog over te streven. Ze zijn met z'n vijven. De vijfde man komt er nu naast rijden. Dat doet ze goed door. En daar is de eerste uh, tijd binnen. 25.16 is de tijd van de ploeg van Alberto Contador. En dan maar eens even zien wat de anderen doen. Een gemiddelde van net iets onder de 60 km per uur. Dat is toch heel erg mooi. Gaan we weer terug naar die tussentijden van Consoleil. Waar we nu kijken naar de proef die daar over het parcours rijdt. Thomas de Gent, de gehavende de Gent, zit daar in het laatste wiel. Hij zal geen kopbeurt hoeven te draaien. Want hij heeft toch echt last van die blessure die hij opliep gisteren bij die valpartij. Nee, hij hoeft niet in te schuiven. Dat betekent dat hij gewoon als een soort passagier kan meerijden in deze etappe moet Marcato, Marco Marcato moet wel oppassen dat hij niet een gat laat, want als dat gaat gebeuren ja, dan hebben ze nog een lastig laatste stukje voor de boeg natuurlijk zijn er ook tijdslimieten in deze etappe de tijdslimiet is 30% van de tijd van de winnaar, nou gaan we zo'n beetje, nou, net iets onder de 8 minuten zitten, dus dat weten de renners die eraf moeten, dat ze dan zo 7,5, 8 minuten langzamer mogen rijden dan de winnende tijd uiteindelijk, maar goed, dat is nog ver weg en ik denk niet dat er veel zullen zijn die op ...die manier in de problemen komen. Eerste tijd is op 9 kilometer voor Saxo Bank. Tweede tijd voor Euskaltel. 16 seconden alweer verlies voor Samuel Sanchez... ...ten opzichte van Alberto Contador. De derde tijd daar dus voor Vacancelay. 24 seconden erachter. En kijken we naar het volgende tussenpunt op 16,5 kilometer... ...dan zien we daar dat Euskaltel ook weer langzamer is dan Saxo Bank. Euskaltel is daar zelfs 38 seconden langzamer. Dat betekent dus dat die achterstand van Sanchez op Contador alleen maar oploopt... Dat tikje deelt Contador door in elk geval uit. We hebben inmiddels vijf, vier ploegen hebben we op het parcours zitten. So Sojasun is de volgende ploeg die van start gaat. En om vijf over drie gaat de Rabobank ploeg van start. De laatste ploeg die van start gaat is om een geef Farmalotto om drie minuten voor vijf. Dat hoort u allemaal de komende uren. We houden het voor u in de gaten. Dit was het einde van het eerste uur van Radio Tour de France van vandaag. We zijn na het nieuws van drie uur bij u terug. Graag tot zo.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 Ga naar Rabobank.nl/slash toebeactie. Weer een relatie? Mensenrelatie.nl. Dit is Radio 1.